Zes uur. Mark Visser met het NOS-journaal. De Egyptische interim-president Mansour heeft in een decreet de weg naar nieuwe verkiezingen geschetst. De verkiezingen voor een nieuw parlement worden waarschijnlijk in februari gehouden. Kort daarna moet een nieuwe president worden gekozen. De nieuwe verkiezingen zijn nodig omdat president Morsi vorige week door het Egyptische leger werd afgezet. De moslimbroederschap heeft voor vandaag nieuwe betogingen aangekondigd. In Canada is het dodental van het ongeluk met een olietrein in een stadje Lac Megantique opgelopen tot 13. De politie zegt dat in totaal ongeveer 50 mensen dood zijn of worden vermist. De Canadese minister van Transport zegt dat de avond voor de ramp de brandweer een brandje in de locomotief heeft geblust. Het is volgens de minister nog niet duidelijk of er een verband is met het ongeluk. Het plan voor een nieuw Feyenoordstadion is onzeker geworden. Donderdag moet de Rotterdamse gemeenteraad zich uitspreken over de financiering. Maar collegepartij D66 heeft besloten tegen te stemmen. De oppositie moet het plan nu aan een meerderheid helpen, maar dat lijkt onhaalbaar. D66 vindt dat een nieuw stadion de stad te weinig oplevert. Het beleid van China om burgers in het noorden gratis steenkool te geven... om hun huis te verwarmen, heeft slecht uitgepakt. Uit onderzoek blijkt dat de levensverwachting in het noorden 5,5 jaar korter is dan in het zuiden. De onderzoekers onderzochten de luchtkwaliteit en sterftegevallen in 90 steden, tussen 1981 en 2000. In het noorden was er 55 procent meer vervuiling dan in het zuiden. Dan het weer. Opnieuw zonnig met maxima van 19 tot 26 graden. Vanaf woensdag wat meer bewolking en iets koeler. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Bert van Sloten. Een hele goede morgen, het is dinsdag 9 juli. Maar ik zei het al, de kansen voor de nieuwe kuip worden steeds kleiner. Deze week valt de beslissing, maar het ziet er niet goed uit. In Egypte wordt met spanning uitgekeken naar de dag van vandaag, naar de onrust van gisteren. En ook Turkije heeft reden om met spanning naar de dag van vandaag te kijken. Nou, was gisteren eveneens onrustig. In Griekenland is de rust weergekeerd, zo lijkt het. De ministers van Financiën vinden het goed dat de Grieken 7 miljard euro krijgen. En natuurlijk hebben we aandacht voor de valf en niet te vergeten de Tour de France. Tot half tien komen we de tijd wel door op deze zender. <middels> Lelebalen, deze mannen beginnen te zingen Coldplay met Talk. All play was dat. Tijd voor het nieuwsoverzicht. Egypte gaat in februari naar de stembus. Het land kiest dan een nieuw parlement. Tot die tijd wordt er gewerkt aan een nieuwe grondwet. Dat schrijft interim-president Mansour in een decreet. Met dat decreet wil de regering een duidelijke boodschap afgeven... denkt correspondent Sander van Horen. We gaan een politiek proces serieus neerzetten. We hopen dat daarmee de andere partijen... die uh, nog een beetje aan de kant van de moslimbroederschap zitten... dat we die daarmee weer over de streep trekken. Zodat je dan weer komt in een situatie dat echt uitsluitend... en alleen die moslimbroederschap er niks in ziet. Kort na de parlementsverkiezingen... moeten de Egyptenaren ook een nieuwe president gaan kiezen plan voor een nieuw Feyenoordstadion staat op losse schroeven. Donderdag stemt de gemeenteraad over de financiering... maar coalitiepartij D66 kon nog nu alvast aan... tegen de bouw van het stadion te stemmen. Fractievoorzitter Belghai legt uit waarom. Wat we hebben gezien is dat eigenlijk te weinig voor ons erin zit... als het gaat over onderwijs, over het bedrijfsleven... over de werkgelegenheid, over breder de economie. En de meerwaarde daardoor van dit nieuwe stadion... voor de gemeente Rotterdam zien wij op dit moment niet. De partij zegt euh, en beseft dat er veel mensen tegeleur, teleurgesteld zullen zijn. Maar dat hoort erbij, zegt Belhaj. Wat er dan wel moet gebeuren met de Kuip, ja, dat weet D66 nog niet. In Turkije is het Gezi-park gisteravond laat weer open gegaan. Eerder op de dag sloot de politie het park af... nadat er opnieuw werd gedemonstreerd tegen de regering. Politie greep hard in, zegt correspondent Bram van Meulen. Het meest verontrustend, misschien nog wel... is het hoge aantal arrestaties dat de politie heeft gedaan in de afgelopen uren. Meer dan 80 mensen zijn vanavond opgepakt. Eh, onder wie eh, dus ook eh, onze eigen producer van de NOS... die eh, het plein vanmiddag probeerde over te steken... net op het moment dat de politie daar het plein wilde schoonvegen. De Turkse regering wil voorkomen dat het Casey Park weer een plek wordt... waar demonstranten zich verzamelen. Ook tientallen leden van het zogenaamde Taksim Solidariteitsplatform zijn opgepakt... omdat zij een vergadering wilden beleggen in dat heropende Gezi Park... terwijl de gouverneur van Istanbul dat nou juist verboden had. Vannacht waren er op een aantal plaatsen in Istanbul weer confrontaties... tussen de politie en demonstranten. In Canada is het dodental van de trein erop, van, treinramp van afgelopen zaterdag... opgelopen tot 13. Gisteravond de, onderzocht de politie een plek die eerder nog onbereikbaar was. Investigators have been going on the scene to areas that have not been uh, looked at before and uh, as we are speaking right now we have found eight more uh, victims inside of the room so that, uh, that leads us to 13 victims. Ze vonden daar dus nog 18 lichamen. Zoeken naar slachtoffers is moeilijk want door de hitte van de brand kunnen de wagons met olie nog steeds exploderen. Volgens de politie worden er nu nog 50 mensen vermist. Hier werd uitgegaan van 40 doden of vermisten. En Griekenland krijgt van Europa een nieuwe lening. De hervormingen die het land doorvoert, die werpen ze vrucht af. Dat vindt de trojka van de Europese Centrale Bank, de Europese Unie en het IMF. Wel zou het allemaal wat sneller kunnen. In totaal krijgt Griekenland 6,8 miljard euro. En daarmee is het land tevreden, zegt de minister van Financiën. Hoewel het natuurlijk altijd beter kan. Well, of course, if somebody wants to give us 10 more billion, we would welcome this. Ja, dat was het nieuwsoverzicht. We gaan naar de kranten van vandaag. Daar ook nieuws over de Kuip. Het algemeen Dagblad, bijvoorbeeld. Jorien van der Herek die heeft een advies: de nieuwe Cuip. Doe het niet. Het plan is namelijk slecht onderbouwd, heeft te weinig draagkracht... en is vooral goed voor de mensen die er geld aan verdienen. Hetzelfde Algemeen Dagblad trouwens een verhaal over de nieuwe weervrouw van RTL. De zomer wordt nog mooier met weervrouw Amara Onwuku, Onwuka. Sorry. Zo heet ze. maakt vanavond haar debuut in het half acht journaal. In Metro een verhaal over trainingen die couriers moeten helpen bij overvallen. Want de couriers worden steeds vaker overvallen. En dan hebben we het over bezorgrestaurants. Bijvoorbeeld Domino's Pizza, New York Pizza, Spare Ribs, Express en Bezorgbeheer. Dat zijn een aantal van die bedrijven. Die krijgen dus trainingen, althans. Ze gaan ze verzorgen voor de couriers. De Volksland en uh, Dagblad Trouw openen op hetzelfde, namelijk op Egypte. De kop bij de Volksland is twee Egyptes op ramkoers En bij Trouw, ze krijgen me hier alleen weg in een kist. Leger tot uh, 53 moslimbroeders. En verder zegt Trouw, beide kampen zijn verwikkeld in een propagandaoorlog. De polarisatie is compleet. Nog even de telegraaf erbij gepakt. Noordzee herbergt goudmijn. En daar heeft de Telegraaf het over. Miljarden aan olie en gasvoorraden die zijn ontdekt. Het zijn nog onontdekte olie- en gasvoorraden die dus nu wel ontdekt zijn. Blijkt allemaal uit gegevens van het Nederlandse bedrijf Fugro... die de afgelopen jaren de bodem van de Noordzee heeft afgespeurd. En nog een klein bericht op de voorpagina. De burgemeester van Londen... De burgemeester van Londen, Boris Johnson, die heeft zich de woede van het vrouwelijk deel van de Britten op de hals gehaald. door te zeggen dat vrouwen alleen studeren om een man te vinden. Nadat hij die opmerking had gemaakt, dat was trouwens bij een bijeenkomst met de Maleisische premier. barstte er een storm van kritiek los op Twitter. Dat allemaal vanochtend in de ochtendbladen. Elke werkdag wakker worden. Met het LOS Radio 1 Journal. Baby, for days I'm wishing yeah. I'm getting used to being let down by chance, swimming in a sea of circumstance again and again. Maybe I should get a hold of something. While the situation's right, maybe I'm not supposed to free fall through the night. Bang. Plans and I've got fears, but there's something about kissing in the rain. I follow in her footsteps Het is van de radio 1 CD van deze week. Juan Salada, voor deze was dat. De Tour. In de Tour de Brand is het na de wereldprimeur van Corsica. Vandaag de beurt aan Saint-Gilda de Bois. Kleinste dorp is voor het, of het kleine dorp is voor het eerst etappenplaats in de ronde. Om 10 uur, 10 voor één, is de start van de rit door Bretagne... naar de oude vestingmuren van Saint-Malo. Jeroen Willaert was gisteravond al in saint gilda de bois Op het driehoekige centrale plein van saint gilda de bois galmde het gisteravond al van de tour... Het weerkaatste tussen het vierkante oude stadhuis aan de ene kant... en de monumentale abdij Benedictine aan de andere. Hier zal speaker Daniel Mangias rond het middaguur de renners aankondigen... tegen de achtergrond van de robuuste kerk met de uivormige torenspits. saint gildas des Bois zal hetzelfde blijven... maar toch een andere gedaante aannemen door de tour. De animator van dienst was gisteravond Olivier... Kaal, Bartje, bril. Hij weet hoe belangrijk het is voor het dorpje van 3500 inwoners. De eerste keer, geweldig voor ons. We zijn hier 3500 habitants. En het is de eerste keer dat de Tour de France vient aan ons nous voor een départ. Het is fabuleux voor ons. Het zal economische gevolgen hebben. De mensen zullen naar de abdij komen kijken... derde op de erfgoedlijst van Bretagne. Voor Saint-Gilda, aussi économiquement. Pour la, les gens vont venir ici pour prendre la Bastiale. La Bastiale, c'est euh, euh, devant vous, là, et la troisième classée monument historique en Bretagne. L'église qui est devant vous. Je vais aussi rester pour le stade Tout à l'heure, dans ce petit dorp de tours en Donc déjà, ils viendront, et après, ils viendront pour en même temps prendre la mairie, dire, je suis passé à Saint-Gilles, là, voir euh, cette petite ville, toute petite, euh, qui a accueilli le Tour de France. C'est sympa Sympa. Maar waarom nu precies saint gilda des bois We hebben een met departement de Loire-Atlantique. De heeft een overeenkomst met het departement Loire-Atlantique, legt directeur Christian Prudhomme uit. Ze kunnen het hele gebied bestrijken: op de rustdag en de dag erna met hotels en aandacht voor Saint-Nazaire en La Bolle. Et, euh, on aime bien travailler avec les départements parce que ça nous permet le euh, lors du transfer, des coureurs en avion. Un avion est arrivé à Nantes, l'autre Saint-Nazaire, Het is met Pontchâteau het mekka van de veldritten in Frankrijk. En ze zullen deze morgen ook de nieuwe wielerbaan inhuldigen. Et, et, en plus, il y a une vraie tradition à côté de Saint-Gilles de Desbois c'est Pontchâteau. ...die is in de commune et qui est la du euh, en die is de mec van de cyclocross in Franse. En we willen ce matin de nieuwe piste van de Velodrome Belangrijk is de adem van Bretagne, de bakenmat van het fietsen. Een honderdste tour zonder was niet voor te stellen. Ze komen door saint Legrand, le grand de geboorteplaats van louis en Bobet. Drievoudig tourwinnaar in de jaren 50. Je pas une centième édition du Tour qui n'aille pas en Bretagne. C'est pour ça que nous allons la traverser jusqu'à Saint-Malo, en passant par des lieux emblématiques du cyclisme, puisque nous traverserons Saint-Malo-le-Grand, le pays de le premier homme à avoir gagné trois fois consécutivement le Tour de France dans les années 50. En ze passeren Calorguen, het dorp van burgemeester Martine Hinault, vrouw van. Bernardino, dont le maire n'est autre que Martinino, la femme de Bernardino. Tot de doelkomst bij Cancale, voor de finish in Saint-Malo. Zo bedient de Tour de France een geliefde streek. Avant de finir par Cancale, la pointe du Groin, des endroits absolument magnifiques, jusqu'à la ligne d'arrivée à Saint-Malo, au pied des remparts. Bijdrage was van Jeroen Wilaert Na half acht praten we over de toer en over de etappen van vandaag... en de rustdag van gisteren met Sebastiaan Timmerman. Vanaf vandaag kunt u met eigen ogen de Dode zeerollen gaan bekijken. Althans, een aantal fragmenten ervan. Het Museum in Assen heeft ze naar Nederland weten te houden teksten van omstreeks het jaar nul... zorgden vanaf het moment van hun ontdekking in 1947... voor eindeloze theologische haarkloverijen. Samensteller van de tentoonstelling, professor Mladan Popovic... wil vooral laten zien hoe de wereld van toen eruit zag. Op grote schermen weergegeven zien we nu... Oprukkende Romeinse militairen. Generaals, keizers. We vertellen hier de wereld van de Dode Zeerollen. Oh, nu wordt het wel heel spannend, want ze komen uit het noorden en het zuiden, zag ik zo eventjes. Ja. Op een landkaart aangegeven. Een enorme troepenmacht heeft zich hier in uh, 66, 67 uh, na Christus samengetrokken. Uh, 60.000 man sterk om de Joodse opstand neer te slaan. En wij denken dat die opstand. Dat dat de context is geweest waarom die rollen in die grotten zijn verborgen. Want we hebben ook andere grotten ontdekt waar vluchtelingen heen zijn gevlucht. En we staan hier nu bij een van, nou, wat wil ik toch zeggen, de meest dierbare objecten van de tentoonstelling. Uh, hier staan allemaal objecten die vluchtelingen hebben meegenomen toen ze op de vlucht waren. Uh, bijvoorbeeld uh, een sleutel. Ze hebben hun deuren op slot gedaan en altijd gedacht we keren weer terug. Ze hebben ook teksten meegenomen, maar waar we hiervoor staan is een oude jas. Echt een prachtig voorbeeld van wat mensen droegen, maar nog veel indrukwekkender is de dramatische context waarin het gevonden ja. is. In die oude jas lagen de overblijfselen van een kindje van 2, 3 jaar oud... die in die grot is omgekomen. En we hebben hele families gevonden die geen kant meer uit konden. Boven aan de kliffen hadden de Romeinen kampen opgeslagen. En die mensen zijn er waarschijnlijk van honger en dorst omgekomen. En ja, dat is het verhaal wat we willen vertellen. Niet alleen maar van teksten, maar van mensen, echte mensen achter die teksten. Was het woord dan zo belangrijk dat mensen hun leven daarvoor hebben opgeofferd? Nou, in dit geval uh, denk ik dat je dat kunt stellen. Niet alleen maar het inhoudelijke, maar ook kostbaar materiaal was het. Een rol maken, laten maken, dat waren kostbare stukken. Sommige van die teksten weten we dat die al 100, 150 jaar oud waren... toen die mensen die meenamen op de vlucht. Dat waren familiestukken misschien wel. En het woord van God. Dat zal ook zeker een rol hebben gespeeld, dat weet ik wel zeker. Ja. En dat laat je niet achter in je huis... Dat vermoedelijk door de Romeinen ontheiligd zou worden. Nou, het dramatische in dit geval is dat die mensen precies de verkeerde kant op zijn gelopen. Als ze thuis waren gebleven, dan hadden ze het overleefd. Maar ze zijn precies de kant op gegaan waar de opstand zwaar werd neergeslagen. Dus dat maakt het nog extra treurig. Ja, dan de teksten zelf. Daar moeten we natuurlijk ook naar kijken. Ja. Komen we komen hebben... nog langs stenen met inscripties. Ja, we hebben, dat is misschien toch wel leuk ja, om even okay. te zeggen. We hebben hier nou ja, persoonlijke geschiedenis net, zou je kunnen zeggen. Maar we hebben ook wereldgeschiedenis. Wat we hier zien en wat mensen ook mogen aanraken... is iets van 2000 jaar geleden. Nou, dichter dan dat bij de geschiedenis kun je komen. Nou, wil ik dat natuurlijk meteen gaan doen. Dit, een grote broksteen. steen. Ja, aanraken is toegestaan. Dit is een steen van de tempel. De Joodse tempel in Jeruzalem die door de Romeinen in het jaar 70 verwoest is. En we zijn er heel erg trots op dat we hier... Zo'n steen hebben. En hier wordt een stuk wereldgeschiedenis verteld van het Romeinse Rijk, het oude Jodendom, het vroegste Christendom ook wat eruit voort is gekomen. Ja. En deze steen bewijst ook dat die mensen niet voor niks op de vlucht zijn geslagen, want het waren geen liefertjes, die Romeinen. Nee, dat vertellen we hier ook, dat verhaal. Het, uh, het was uh, een, een gruwelijke oorlog. Nou, dan hebben we hier de rode Zee een zeil. Zwaar klimaat gecontroleerd zijn. Ja. Teksten, de teksten, dit zijn ze. En als we op een knopje drukken, want we zijn er heel voorzichtig mee... dan komt ja, Je moet zelf het licht, licht aan doen. Ja, inderdaad. Nou, Hier kunt u eigenlijk al iets zien, ook al kunt u geen Hebreeuws lezen. Ja. Een aantal keren, bijvoorbeeld in de tweede regel van boven... en hier in het midden, is er een woord... en als u uw ogen daarin laat wennen... is anders geschreven dan de rest van het schrift. En dat zijn de vier letters van de godsnaam. En dat zien we heel mooi aan die dode zee rollen... wat ook door de latere traditie wel of niet werd geloofd... of is naverteld... Of Overgeleverd. Hier zien we echt wat er was 2000 jaar geleden. Dus die Bijbel, zeggen we dan, even heel simpel gezegd, bestond 2000 jaar geleden nog niet. Ja, het was nog werk in uitvoering. Het was nog bezig, het was nog in beweging. Nou, en hier, deze vind ik ook wel heel erg mooi. Uh, het begin van de Bijbel. In het begin schiep God hemel en aarde. En uh, dat staat daar in het begin. Bereshit bara elohim ha et haaretz. En hier kunnen mensen met hun neus boven de echte teksten hangen. Wil je er nog meer van weten? We hebben we ook een prachtig laboratorium gebouwd. waarin je uitgebreid kunt lezen en kijken. en alle feiten en dingen over de Dode Zeerollen te weten kunt komen. Bladan Popovic, de samensteller van de tentoonstelling. in gesprek was hij met onze verslaggever Roel Pauw. Het wordt een feestmaand voor de moslims in Nederland. Want vandaag begint de Ramadan. Eerst voor de Turken, daarna voor de anderen. De meeste Nederlandse moslims beginnen te morgen dus. Overdag vasten en s'avonds met familie en vrienden aanschuiven voor een feestmaal. Het zijn gouden weken, ook voor islamitische winkeliers. De Rotterdamse Groene dijk staat volledig vol geparkeerd met auto's. Het is een drukte van je welste, want de Ramadan staat voor de deur. En in deze straat zitten veel islamitische bakkerijen, supermarkten en slagers. En dus wordt er flink gekocht. Het drukste is het vooral bij de supermarkt, bij de Dunya supermarkt Dit zijn hele drukke tijden, ja. de Ramadan uh, begint, dus uh, we zijn al een paar dagen lekker druk bezig. Usgur Topus, we staan in de supermarkt. Wat moet er op tafel? Uh, dadels. Dadels, waar liggen die? Dadels hoort erbij. Eerst voordat je maat had eet, neem, uh, neem eerst een paar dadels. Uh. Ja, er liggen hier verschillende soorten, hè? Ja, verschillende soorten van verschillende landen, verschillende formaten. Er, is, er zijn net zoveel soorten dadels als er bij wijze van spreken, soorten wijn zijn? Niet zoveel als wijn, maar uh, er zijn een paar soorten. Ja, wat zijn de beste? Uh, van die hele grote uh, dadels, maar die staan weer bij de bakkerij. Die verkopen los per kilo. Ja, precies. Dadels is één. Wat nog ja. meer? Uh, soep moet zeker op tafel komen en uh, gewoon een warme maaltijd met vlees en groenten. En dat kan van alles zijn? Dat kan van alles, kan ja. verschillende soorten zijn. Ja. Drukke weken, want de ramadan staat voor de deur. Betekent dat voor jullie ook extra aanpoten deze week? Ja, uh, wat wij altijd doen is van tevoren extra inkopen doen. En een grote massale hoeveelheden. Dus uh, we weten dat er een uh, storm komt morgen. Dus uh, van, van tevoren goed voorbereiden. Ja. Wordt er ook anders ingekocht? Ja, men denkt zelf al altijd van uh, dat je in de ramantam dat mensen gewoon minder eten, dat ze gaan dan gaan afvallen, et cetera. Uh, maar in de ramadan -maand is het juist zo dat er op tafel gewoon een paar maaltijden gelijk staat. En dat men dus veel meer eet als normaal. Ja, en extra feestelijk, dus het mag ook wat kosten? Het mag aardig wat kosten, ja. Daarom, dat is, daardoor komt onze omzet ook veel hoger dan ja, normaal. Kijk, maar het is ook zo als mensen boodschappen doen in de Ramadan-maand, dan kopen ze juist meer dan dat ze s'avonds eten. Want men heeft honger, dus ze hebben overal trek en dan kopen ze gewoon ook extra veel. Men eet met, met de ogen? Ja, het begint bij de ogen. Klopt. Er wordt roos meegemaakt, dat met vethaar erin. Dat wordt hier meegemaakt, soepen. Er wordt extreem veel verkocht, tadels. Er staat hier een, een, een complete pallet met, uh, met olijven. Ja, dit komt gewoon omdat mensen uh, s'morgens morgens vroeg mogen eten. Dus gaan ze geen maaltijden eten, maar meer ontbijtartikelen. En dat doen ze dus s'nachts, uh, dus om een uur of vier s'nachts. Tussen s'nachts, s'avonds tien en s'morgens morgens vier mag je eten. Dus we mogen achttien uurtjes niet eten. Er staat hier een blik, er staat open. Dat is om te is proeven, om te proeven, proeven ja. Dat is om te Mag proeven, ja. Mag ik even? Tuurlijk. Om een hele blik opeten. Waar komen deze vandaan? Deze komt uit Turkije. Mm. Lekker. Ja. En hier Heerlijk. hebben we al de feta. Extreem. Kilo's, kilo's feta's. Kilo's, ja. We verkopen echt duizenden kilo's nu. Ja. Hoeveel procent meer omzet maakt u in zo'n week? Uh, 50 procent meer. 50 procent? 50 procent meer, ja. En dat kan Albert Heijn echt niet tegenop. In één week 50 procent meer. Dat de ondernemer. De kleine ondernemer tegen de grote broer. Het verslag was van Paul Sanders. Het NOS Radio 1 Journaal. Sport. Mohamed Allah wordt de nieuwe technisch directeur van Vitesse. Hij krijgt de leiding over de jeugdopleiding en de scouting. Hij komt van de KNVB, waar hij de afgelopen jaren technisch manager was. Volgens hem heeft het salaris geen rol gespeeld bij die beslissing? Nee, nee, nee, absoluut niet. Kijk, als ik, als ik het echt om het centjes had gedaan dan was ik sowieso niet bij de kaas gaan werken, hoor. Met, uh, met alle respect daar. Uh... Daar wordt, een, daar wordt een hele andere slaghuis uh, gehanteerd uh -huh. dan wat er in het stadsvoetbal uh, uh, eigen is. En mensen die mij echt goed kennen, die weten dat uh, de geval bij mij nooit de drijfveer is, zijn geweest. Maar dan ook nooit. Alag valt bij Vitesse Ted van Leeuwen op... die de afgelopen drie seizoenen de transfers regelde. Van Leeuwen zal dat blijven doen tot 2 september. En Alag moet vanaf de zijlijn toekijken tot die tijd... hoe de ploeg wordt vormgegeven voor het nieuwe seizoen. Hij vindt dat overigens niet raar. Nee, ja, ja, ik denk het niet. Ik bedoel, op dit moment is, is er gewoon een team aan de gang... wat werkt zeg maar, aan het eerste elf van Vitesse. En uh, ik heb gewoon nog een aantal maanden bij de KNVB te werken. En uh, ja, ik wil eerst mijn focus bij de KNVB... Leggen zorg dat ik daar in ieder geval alles netjes en goed achterlaat. Uh, waarna ik daarna weer het vizier op uh, Vitesse kan gaan richten. Maar uh, ik heb er alle vertrouwen in dat er in die tussentijd... dat ik er nog niet ben, dat de goede keuze gemaakt wordt. Moment, Anna, uh, vanaf 1 oktober dus... de nieuwe technische directeur van Vitesse. Ook jong oranje bondscoach Kort Pot neemt afscheid van de KNVB. Het was al bekend dat hij zou vertrekken na het jeugd-EK in Israël. Maar Pot houdt een vervelend gevoel over aan de bemoeienis... van bondscoach Louis van Gaal met zijn team. Volgens Pot is Van Gaal, in het Algemeen Dagblad... te los lippen geweest over het toernooi. Gisteren heb ik uh, een stuk gelezen in de AD... Uh, waarin uh, Louis van einde een behoorlijk verhaal houdt over... Uh... Dat het wel niet goed was bij Jonge Oranje. En dat we maar een halve wedstrijd goed hebben gespeeld. Nou ja, dat is toch dat dus ongepast. Dat, uh, daar ben ik teleurgesteld ook. Ik vind niet dat je dat op deze manier moet doen. Als je dat te zeggen hebt, dan doe je dat uh, intern. En dan ga je evalueren met elkaar. Of je belt mij op. Maar dat heeft hij dus niet gedaan na de wedstrijd tegen Italië. Daar heb ik dus niks meer van gehoord. Uh, maar dat doe ik niet op deze manier. Nou, dat, daar ben ik wel teleurgesteld over dat hij dat doet. Want hij is zelf altijd zo formeel in alle opzichten. En, maar hij heeft dan blijkbaar toch lak aan, aan, aan dit soort dingen. Het is nog niet duidelijk bij welke club Korpot komend seizoen aan de slag gaat. Dan hebben we nog eventjes nieuws van het transferfront. Want het roert zich aan alle kanten. Borussia Dortmund die neemt Yenrich uh, Mitsitarjan over van deze Oekraïnse club. En dan hebben we het over Saktar Donets. En uh, daar betaal, betalen ze een bedrag voor van, van 25 miljoen euro. Transfer betekent overigens waarschijnlijk... dat Christian Eriksen van Ajax een transfer naar Borussia Dortmund kan vergeten. Fiorentina koopt Mario Gomez van Bayern 20 miljoen wordt daarvoor op tafel gelegd. David Villa verhuist van Barcelona naar Atletico Madrid... voor ruim 5 miljoen euro. Dan hebben we het alleen nog maar over de grote transfers. Na half zeven, en dat gaat niet over geld, maar over hele andere zaken... spreek ik met minister Timmermans van Buitenlandse Zaken. Hij is op de terugweg vanuit Jordanië... en tijdens een tussenstop staat hij ons even te woord. Dit is Radio 1. Het is precies half zeven. Dorold Meegans met het NOS Journaal. De Egyptische interim-president Mansour heeft in een decreet de weg naar nieuwe verkiezingen geschetst. De verkiezingen voor een nieuw parlement worden waarschijnlijk in februari gehouden. Kort daarna moet een nieuwe president worden gekozen. In Canada is het dodental van het ongeluk met de olietrein in het stadje Lac mégantic opgelopen tot 13. Politie zegt dat in totaal ongeveer 50 mensen dood zijn of worden vermist... Volgens de Canadese minister van Transport heeft de brandweer de avond voor de ramp een brandje in de locomotief geblust. Het is nog niet duidelijk of er een verband is met het ongeluk. De arbeidsmarktpositie van Bulgaren in Nederland is zorgelijk, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau in een publicatie over Bulgaren en Polen in Nederland. De meeste Polen hebben een baan, maar veel Bulgaren zijn werkloos. En het plan voor het nieuw Feyenoordstadion is onzeker geworden. Donderdag moet de Rotterdamse gemeenteraad zich uitspreken over de financiering. Maar collegepartij D66 heeft besloten tegen te stemmen. De oppositie moet het plan nu aan de meerderheid helpen, maar dat lijkt onhaalbaar. Het weer nog opnieuw zonnig vandaag. Met maxima van 19 graden aan de kust tot 26 graden in het binnenland. Vanaf morgen wat meer bewolking en dan wordt het iets koeler. Bij de ANWB zit John Bakker met al een file op het vroege uur. Uh, twee korte files. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Amsterdam bij Maarsen. Twee kilometer. En de gebruikelijke op de A7 van Horen naar Amsterdam. Een weide wormer, twee kilometer. John, klopt het dat die filem op de A2 bij de Leidse Rijntunnel is... en dat er een hond in de tunnel loopt? Uh, er liep inderdaad een hond in de tunnel, ja. Ik weet niet of ze hem inmiddels al gevangen hebben... maar uh, de tunnel is heel even afgesloten geweest vanwege een hond. Ja, dat klopt. Nou, dan weet u waar de file door komt. Dankjewel. Zoals gezegd uh, uh, gaan we zo praten met minister Timmermans... over de situatie in het Midden-Oosten. we naar de Ster over ongeveer een minuut.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 DNO's het Radio 1 journaal. Minister Timmermans is net terug uit het Midden-Oosten. Een onrustige regio met natuurlijk Egypte voorop. Timmermans bezocht Jordanië. Daar is het trouwens verhoudingsgewijs rustig. En hij is nu aan de telefoon. Goedemorgen minister. Goedemorgen, meneer Van Sloten. Ja, uh, zullen we beginnen even met de situatie in, uh, in Egypte? Gaan we het zo nog even over uw ja. bezoek aan Jordanië hebben. Uh, want er is een decreet gekomen van de interim-president Mansour. Hij probeert haast te maken. Hij zegt dat er snel een herziening moet komen van de grondwet... en er moeten ook snel nieuwe verkiezingen komen. Uh, ik neem aan dat u het decreet uh, in ieder geval over gehoord heeft. Uh, wat vindt Absoluut. u daarvan? Ja, heel verstandig om zo snel mogelijk een terugkeer... naar uh, de rechtsstaat en democratie uh, in te leiden. Want... Uh, het slechtste wat er kan gebeuren is dat de militairen denken van nou, dit bevalt ons eigenlijk wel. Uh, laten we maar weer teruggaan uh, naar de situatie zoals die vroeger was. Namelijk dat wij de macht hebben. En uh, dat zou toch wel uh, ja, een enorme terugval voor Egypte uh, betekenen. Uh, dus ik hoop inderdaad dat men dat tijdpad kan vasthouden van snelle terugkeer naar democratische verhoudingen. Ja, begin volgend jaar wordt nu gesproken over verkiezingen. Is dat uh, uh, snel genoeg? Nou ja, ik denk dat gelet op de chaos die er nu is... Uh, we toch ook een beetje in Mansoers handen zijn... wat betreft het tijdpad dat hij kiest. Hij kiest in ieder geval het tijdpad dat de internationale gemeenschap wenst. Althans, uh, het doel wat hij uh, nastreeft, dat wensen wij... Um, of die daar zoveel tijd voor nodig heeft, of dat het sneller kan. Ik denk dat nog sneller de ja, chaos alleen maar zou toenemen, doen toenemen. Ja, want dat is het wat we natuurlijk zien op dit moment, enorme uh, chaos, waarbij ook een hele kleine islamitische partij zich ondertussen heeft teruggetrokken uit die coalitie die op dit moment eigenlijk een soort intermacht zou, uh, zou vormen. Is dat zorgelijk? Ja, dat is zeker zorgelijk. Dat heeft natuurlijk alles te maken met uh, het geweld van gisteren en de vele slachtoffers die er zijn uh, gevallen. Gelukkig heeft Mansour gezegd, dit laten we uitvoerig en onafhankelijk uh, onderzoeken. Uh, misschien dat uh, als het onderzoek geweest is, dat dat uh, weer overtuigend kan werken op die kleine partij om weer terug te keren. Het is heel erg belangrijk dat men probeert zoveel mogelijk mensen aan boord uh, te houden. Want uh, ja, Egypte is zo verdeeld dat je niet uh, zonder uh, bijvoorbeeld uh, de aanhang van de moslimbroeders... Uh, een stabiel uh, bestuur zou kunnen organiseren. Maar hoe krijg je de moslimbroeders er weer bij? Want die zijn tot in het diepst van hun ziel getergd. Dat klopt. Maar ik heb het ook nadrukkelijk gehad over de aanhang uh, van de moslimbroeders. Er zijn heel veel mensen in Egypte... Die hebben hun stem gegeven aan de moslimbroeders bij de verkiezingen. Uh, die mensen die zijn ook uh, voor een groot deel enorm teleurgesteld in het feit dat uh, in het landsbestuur de moslimbroeders het niet hebben kunnen waarmaken het afgelopen jaar. Uh, dus het zal de vraag zijn waar die mensen uh, nu hun uh, stem doen landen. En uh, dat zal wel allemaal uh, pas goed kunnen lopen als het duidelijk is dat het pad dat gekozen wordt naar democratie leidt en niet naar militaire dictatuur. Ja, want een van de koppen in de kranten in Nederland is twee Egyptes op ramkoers. Zo lijkt het wel dat ze echt twee blokken tegenover elkaar staan. Ja, dat, dat dreigt inderdaad. En als je ziet uh, hoeveel mensen er de, de straat op gaan en welk uh, niveau van geweld er is geweest uh, gisteren, dreigt er inderdaad een, uh, een gespleten land. En, uh, als ik het goed begrijp, ook als ik uh, luister naar de mensen in het uh, midden oosten die er uh, heel veel mee te maken hebben, heeft het leger juist ingegrepen, omdat men vreesde voor een burgeroorlog als een confrontatie tussen de verschillende partijen nog uh, zou voortduren. Uh, en dan maar hopen dat het niet uh, dat ingrijpen van het leger juist de burgeroorlog dichterbij heeft uh, gebracht. Ik denk het niet, maar op dit moment is wel de confrontatie tussen beide groepen uh, heel uh, fel. Ja, waar haalt u het optimisme vandaan dat u denkt van, dat die burgeroorlog er niet zal komen? Nou, op dit moment uh, lijkt het mij... Eh, zodat eh, het leger zich eh, goed realiseert eh, dat eh, het risico van eh, een burgeroorlog aanwezig is... als men niet luistert naar eh, de oppositie en niet het pad naar democratische verhoudingen kiest. Eh, vandaar ook, denk ik, eh, de kreet van eh, Mansour. Eh, maar goed, het is allemaal zo in beweging. Het kan morgen allemaal weer anders zijn. Het is een kwestie van heel goed in de gaten houden wat er gebeurt. Ja, want het is ook van belang, niet alleen voor Egypte zelf, wij kijken er natuurlijk naar... maar ook voor de stabiliteit in het Midden-Oosten. Absoluut. Egypte is natuurlijk het allergrootste land in de regio en bovendien een land waar de hele Arabische wereld traditioneel enorm op let. Het is niet voor niks wordt het steeds het moeder van de, wereld, de moeder van de wereld genoemd. En de hele Arabische wereld kijkt nu met argusogen naar de ontwikkeling in Egypte. Ook omdat men natuurlijk overal bezig is met hervormingen, met democratisering. En als het hier niet lukt of, of, of in een bloedbad eindigt... dan is men in, de, in het eigen land ook heel erg bezorgd over wat daar zou kunnen gebeuren. Ja, laten we eventjes bijvoorbeeld Gaza eruit uh, nemen. Hamas uh, daar kijkt ook met argusogen ogen naar wat er gebeurt... naar hun broeders, met de, van de moslimbroeders. Ja, ik denk dat de verwarring bij Hamas nu heel erg groot is. Uh, hun uh, hun uh, ja, geallieerden aan de andere kant van de grens... Uh, staan nu uh, althans zeker uh, voorlopig buitenspel. En uh, Hamas weet dan ook niet zo goed uh, hoe men daarmee om moet gaan. Ze zijn ook erg stil. Overigens hadden ze al wat problemen de afgelopen tijd uh, met uh, Egypte... omdat er ook fel geprotesteerd werd tegen Hamas uh, in, uh, in Egypte. Dus misschien dat dit... Ja, blessing in disguise is in die zin dat het Hamas en Fatah eerder op het pad van verzoening zou zetten. En dat zou dan wel weer een positieve ontwikkeling zijn. Ja, u was in Jordanië, daar is het uh, relatief uh, rustig. Waarom was u trouwens op bezoek in Jordanië? Nou, in de eerste plaats vind ik dat Jordanië meer aandacht verdient. Want het land is rustig en het beleid is verstandig. En daarom krijgt het heel weinig aandacht. Zo werkt het nu eenmaal in de internationale verhoudingen. Terwijl het tegelijkertijd enorm onder druk staat door een gigantische vluchtelingenproblematiek uit Syrië. Ik was gisteren bijvoorbeeld in een vluchtelingenkamp. Er wonen net zoveel mensen in dat kamp als in de stad Nijmegen in Nederland. Uh, allemaal in tenten en in containers. Allemaal uh, gevlucht, vaak zeer getraumatiseerd uh, uit Syrië. Uh, meer dan de helft uh, is kind, uh, ook getraumatiseerd. Nou ja, dat, dat, dat is natuurlijk een enorme last op een, uh, een land als uh, Jordanië. Het is meteen de vierde stad van het land, uh, dit vluchtelingenkamp. Ja. En ja, ze staan er vaak alleen voor. En ik vind ook dat de internationale gemeenschap daar meer aandacht voor moet hebben en eh, Jordanië ook meer steun verdient. En meer steun betekent ook gewoon meer financiële steun? Ja, meer financiële steun voor de vluchtelingenkampen. Want uh, uh, kijk, als we naar Syrië kijken, dan uh, denk ik dat het zo langzamerhand wel duidelijk is... dat dat conflict niet uh, morgen of overmorgen voorbij uh, zal zijn. En we dus erop moeten rekenen dat niet alleen de vluchtelingen die nu in de kampen zitten... lang in die kampen zullen zitten, maar er waarschijnlijk ook nog meer vluchtelingen zullen komen. En het uh, zou toch wel een grote tragedie zijn... Als die problemen ik ertoe zou leiden... dat zelfs een land als Jordanië uh, in de problemen zou uh, komen. Ja, en gaat Nederland het goede voorbeeld geven? Oftewel, hoeveel extra geld trekt u uit? Ja, dat hebben we. We hebben al het goede voorbeeld gegeven. Nederland heeft inmiddels al meer dan 40 miljoen euro ter beschikking gesteld voor de vluchtelingenproblematiek rond Syrië. Mijn taak vind ik nu om ook vooral andere landen te bewegen meer over de brug te komen. Want sommige landen beloven wel bijdragen, maar zijn nog niet erg schuttig in het echt overmaken van die bijdrage. Dus ik zie deze missie ook als een manier om ook mijn EU-collega's en anderen te alerteren op het belang om Jordanië te ondersteunen. Ja, en die moeten dus met dat geld, extra geld, over de brug komen. Ja, vind ik wel. Meneer ja. Timmermans, ik uh, dank u wel voor het uh, gesprek... dat u op het vroege tijdstip uh, even <laughs> aan de telefoon willen komen. Dank u wel. Heel graag gedaan. Dag. Frans Timmermans ja. was dat, minister van Buitenlandse Zaken. Van zes tot half tien, het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. He has a red feet, he's a shoot, on his face. Leer uit 1980, Joan Armatrading, Rosie was dat. Deskundigen weten het voor 98% zeker. Dode dier dat donderdag werd gevonden langs de weg in de Noordoostpolder is een wolf. En daarmee is het dus ook vrijwel zeker voor het eerst in 150 jaar... dat een wolf in het wild is gevonden in Nederland. De wolf, een vrouwtje, werd gisteren in Naturalis nog eens goed onderzocht. En verslaggever Martijn van der Zanden die was erbij. De wolf komt niet echt een romantisch de plek binnen waar hij straks bekeken zal gaan worden... Ze ligt namelijk in verschillende bakken en zakken op een karretje. Nou, in die grijze bakken, als ik een beetje goed kijk, zit hier volgens mij de huid in. Die worden op zo'n zilveren snijtafel gelegd. En dan gaat roofdierdeskundige Jaap Mulder aan de slag. Laten we met de huid beginnen. Nou, je kunt wel zien dat het in elk geval een groot dier is. Hij heeft ook niet overdreven grote oren, wat ook op hond zou kunnen wijzen. Die, die nagels zijn zeker van een wild dier. Mooi lang en een uh, beetje gesleten, maar niet... Heel erg gesleten. De deskundige bekijkt minutieus de geprepareerde huid. Is er is nog een kenmerk bij wolven wat honden niet hebben. maar Of bastaarden het hebben, is maar, hangt er maar heel erg vanaf. Dat is dat ze een bepaalde klier op hun staart hebben. De vioolklier. Dat zou je moeten kunnen, kunnen vinden. Dat is de, uh, waarschijnlijk deze donkere plek hier. Ja, na de huid is het schedel aan de beurt. Het uh, wordt natuurlijk steeds bloederiger nu. pakt hij nu ook uit een bak... Dat is helemaal rood en bebloed legt hij het op de snijtafel. feit bijvoorbeeld dat deze snijtanden allemaal eh, strak tegen elkaar aanstaan... dat wijst ook op, uh, op wolf. Dus bij honden zit er vaak wat meer ruimte tussen. En dan gaat het natuurlijk om de hamvraag, hè? is het een wolf, ja of nee? De kans dat het een wolf is, is erg groot. Sorry, ik ben een wetenschapper, dus ik zeg niet snel ja of nee. Ik, denk, uh, ik schat het zelf in als uh, 98 procent. Steven van der Meij collectiebeheerder van Naturalis. Hoe blij zijn jullie met deze wolf? Heel erg blij, ja. Wat gaat er uiteindelijk gebeuren met deze wolf? Zijn we nog niet helemaal uit. Um, het is natuurlijk wel een beetje een icoon. Uh, dus ik verwacht dat er wel iets mee, meer mee gebeurt... dan gewoon het vel in een laadje en de schedel in een doosje. Ja. Dat, dat die opgezet gaat worden? Dat zou maar zo kunnen, ja. ja. En tentoongesteld dan ook uiteindelijk? Nou ja, die beslissing is niet aan mij. Dat is onze afdeling uh, tentoonstellingen. Maar ik zou het wel een goede kandidaat vinden. Laat ik het zo... Ze zouden gek zijn als ze het niet zouden doen. De, de, de, ik dacht het, ja, ja, ja. Dat was een bijdrage van Martijn van der Zanden. Na half acht praat ik met Michiel van der Weijden van Natuurmonumenten... over de kans van de wolf in Nederland. Nu met John Bakker. Het was geen wolf hè, in die tunnel. Uh, nee, het was echt een hond. En, uh, nou, de tunnel is inmiddels weer, uh, weer vrij. Er staat nog wel een flinke file op de A2 vanuit Den Bosch naar Amsterdam tussen Nieuwe en Maarsen, 6 kilometer. En het gebruikelijke beeld op taal 15 vanuit Rotterdam naar Europort bij Rotterdam-Charloes, 2 kilometer. En de verwachting... De toren! Wacht even, John B. B. B. De, de verwachting voor van vandaag? <laughs> Sorry? De verwachting voor vandaag? Ja, ik denk dat het... Eh, nou ja, is natuurlijk minder dan gebruikelijk vanwege de vakanties. Als we de 50 kilometer net als gisteren gaan halen... dan zou mij dat verbazen. De nou mogen we los. Vandaag gaat het wielerpeloton verder in Bretagne. Met Bauke Mollema en Laurens de Dam van de Belkin ploeg op plaats nummer drie en vier. Louis Delay is wetenschapper bij Belking, de man van de cijfertjes en de man van de trainingstechnieken. Ook hij heeft zijn bijdrage aan het succes van de Nederlandse wielerploeg. Ze werd in de voorbereiding getraind op hoogte in de Sierra Nevada. Joe Lippens vroeg Delay hoeveel invloed die hoogtestage heeft gehad op het succes van de ploeg. Wij doen al jaren hoogtestages en uh, in, in allerlei functies die ik heb gehad, ben ik daar al in uh, 96 mee begonnen. Dus we doen dat al heel lang. En met de ploeg doen we dat ook al heel lang. Zelfs met Bouke, we zijn in 2007 onder andere met Bouke, maar ook met uh, Robert, Tom Er Dus nogal wat renners die ook nu in de Tour rijden, zijn wel op hoogte gegaan in Formeu. En... Nou ja, een aantal renners hebben daar super effect van gehad. En Bouwke, ja, die was goed daarna, maar je had niet het idee van dat hij echt super goed was daarna. Dus uh, ja, dan stel je dat uit. Want een hoogste stage is ook een hele investering die je doet. Hè. Je bent uh, dik drie weken van huis en vaak meteen daarna een wedstrijd rijden, waardoor je een maand van huis bent en dan heb je eigenlijk nog, geen, nog bijna geen koers gereden. En dat was voor Bouke vaak een reden om te zeggen van ja, als ik de kosten en de baat een beetje afweeg... Dan kies ik ervoor om het niet te doen. En... Mollema was ook altijd wel een renner. Die zei, ja, maar ik kies wel een beetje mijn eigen weg. En ach, al die metertjes op mijn fiets. Uh, de klokjes, het hoeft voor mij allemaal niet. Ik fiets gewoon op gevoel. Ja, dat is wel een beetje het image wat hij heeft. Maar ik zeg dan altijd, van, uh, Bauke die heeft het image van... ja, ik doe het dan wel op gevoel en noem maar op. En Robert die heeft heel erg uh, de image van, van de cijfertjes. Control heb... freak. Ja, maar ik, bedoel, ik heb meer gegevens, trainingsgegevens van Bauke als van Robert. Hoe dus, ja. komt dat dan? Nou ja, bedoel, Hij is heel consequent erin, alleen er zijn momenten, maar Robert is precies zo hoor... waarvan je zegt van nu even niet, ik wil nu gewoon een dag lekker op gevoel rijden. En dat is ook helemaal oké. Okay. Wat is trouwens het verschil tussen de Bouke Mollema van vorig jaar en de Bouke Mollema van dit jaar? Uh, nou ja, ik denk niet dat er een heel groot verschil is. Als, als ik het zou moeten typeren is, is uh, Bouke over meerdere jaren een traject aangegaan van... hoe word ik van, noem het maar, fietser naar absolute topsporter. En hij heeft daar in een aantal stadia door... doorlopen. Hij werd eerst wielrenner, topwielrenner. En nu, denk ik, heeft hij de stap ook naar topsporter gemaakt. Dat wil dus zeggen, hij was altijd serieus met zijn vak bezig. Hij leefde ervoor, hij trainde veel. Maar nu heeft hij alle facetten van het vak van... ik wil het beste materiaal met de beste banden. Ik wil de beste voeding. Voeding afgestemd op training, hoogtestage. Alles bij elkaar klopt. Heeft hij nog weer een stap gezet... Hij heeft heel erg geïnvesteerd in de winter. Hij heeft een stap gemaakt denk ik, in zijn ontwikkeling van topsporter. En dat levert dan wat op. Maar is het vaak ook zo simpel? Is vaak 1 één 1, één gewoon twee. Dat op het moment dat je dat allemaal doet, dat je dan meteen mee kunt met de beste? Nee, absoluut niet. Ik bedoel, we hebben het vorig jaar gezien. Ik denk dat vorig jaar Robot bijvoorbeeld echt een topvorm, absolute topvorm aan de tour begint. Nou ja, uh, en dan gebeurt er iets. In dit geval lagen ze met z'n 70 op de grond. En de schade was zo groot dat je het eigenlijk wel kunt vergeten. Ja, dan is je Tour voorbij. Dan weet je dus nooit of je niet net zo goed had kunnen zijn als dat we nu doen. Is het voor jou niet lastig, hè? Jij bent wetenschapper. Jij uh, leeft ook met cijfertjes en met, met, met gegevens vooral. Is het soms niet lastig dat je sommige dingen gewoon niet kunt voorspellen? Bauke Mollema gaat dit jaar voor het eerst op stage en rijdt een geweldige Tour. Laurens Stendam doet precies het omgekeerde... En rijdt eigenlijk ook een geweldige tour. Ja, er zijn natuurlijk gewoon meerdere wegen die naar Rome leiden. En wat eigenlijk de uitdaging voor ons is als totale begeleidingsteam is om voor iedereen een optimale voorbereiding te vinden. Voor de ene is dat met hoogte, voor de andere is het zonder hoogte. Bouk heeft een fantastische wedstrijd. Die is vierde in de veld geworden zonder één dag op hoogte te zitten. Dus ik wil niet alles aan die hoogtestage ophangen... maar alles ophangen aan een ideale voorbereiding. En dat was een bijdrage van onze wielerverslaggever Gio Lippens. ProRail deelt vandaag stukken spoorbrug uit. De oude spoorbrug over de Diezen in Den Bosch is vervangen... en stukken van de oude brug gaan naar mensen die een herinnering eraan koesteren. Een van die mensen is Ineke Klok. Goedemorgen. Goedemorgen. En wat is uw herinnering aan de brug? Nou, mijn herinneringen is uh, dat uh, wij woonden in het. Ochten is het voorstadje van de Mos. Nee. En uh, wij woonden daar in een klein huisje. En wij hadden geen douche uh, 58 jaar geleden. En mijn vader werkte op de Michelin uh, bandenfabriek. Ja. Yeah. De bandenfabriek lag achter deze brug. En wij moesten dus een kilometer of vier, vijf lopen. Met, uh, met mijn moeder en nog vier zusjes. En nou, dat was een heel eind voor kinderen. Nou, uh, we moesten lopen, lopen, zeuren natuurlijk, zoals kinderen doen. En mijn moeder zei altijd, als we bij de brug zijn, dan zijn we er bijna. Dus die brug, die betekende heel veel voor ons van, oh, als we die brug maar zouden zien. Want op het moment dat u de brug zag, dan dacht u, ach, de douche is niet zoveel meer. Dan vonden we ook, dat moest altijd rustig zijn en stil naast mijn moeder lopen. En dan stonden we onder de brug en dan mochten we gillen. Want er had een klank onder die brug. Die echo. En dan vonden we met vijf meiden. vonden we het natuurlijk prachtig om echt zo hard mogelijk te gillen. En zeker als op dat moment de trein eroverheen kwam. Dus voor ons betekende die brug lekker eventjes mogen gillen. en dan verder lopen. En dan moesten we verder onder de douche. En de terugweg kwamen we er weer schoon onderdoor. Ja, en dat <laughs> Terugweg ook gillen of uh, alleen op de heenweg? Nee, altijd gillen. Altijd die gillen onder de brug, ja. ja. Ik fiets het nu nog onderdoor. Ja, en gilt u en, nog steeds? En nog steeds. Ja, ik gil die altijd, ik durf het niet. <laughs> maar nog steeds denk ik altijd: hier mochten we het. Ja, precies. En, en nou krijgt u dus zo'n stuk uh, spoorbrug. Hoe ziet dat eruit? Dat stuk spoorbrug dat ja? ik krijg. Dat weet ik. Niet. Oh, dat weet u nog niet? Nee, ik heb dus via de mail uh, gehoord dat ik uh, dat kreeg. En ik ben heel benieuwd hoe het eruit ziet. Ja, uh, maar het is niet groot, hè, want het zijn kleine stukjes, begrijp ik. ik, ik? Heeft, heeft u al een plekje in gedachten waar u het gaat zetten? Nou, ik zit veel aan het bureau hier uh, in ons huis. Dus ik denk wel dat het uh, zo'n prominent plekje krijgt van... Uh, het is toch een stukje nostalgie. En ook een stukje herdenking aan mijn vader en moeder, dus... Uh, ik denk wel dat ik het heel leuk vind, ja. En de zussen? Hebben die ook een stukje spoorbrug aangevraagd? Uh, nee, nee. Nee, u bent de enige. Ja, ik ben de enige. <laughs> ja. Nou goed, en u krijgt het vandaag? Ik krijg het vandaag. We gaan het vanmiddag ophalen, ja. Nou, spannend. Ik, uh, ja. Ik, ik wens u er veel plezier mee. En ik dank u wel voor het, uh, voor het mooie en bijzondere verhaal... wat u met ons heeft uh, okay. willen delen. Oké, okay, uh, nou, nou, ja. wel. Een hele mooie dag. Dankjewel. Dag mevrouw het NOS Radio en Media Mediaoverzicht. Is Mark Visser de nieuwe kuip? Doe het niet. Die oproep doet Jorien van der Herik in het Algemeen Dagblad. De oud-voorzitter van Feyenoord schrijft in een open brief aan de krant... dat het plan voor een nieuw stadion slecht is onderbouwd. En ook is er te weinig draagkracht en is het vooral voor de mensen die er geld aan verdienen. En van de Heerlijk lijkt ze zin te krijgen, want D66 stemt donderdag tijdens de gemeenteraadsvergadering waarschijnlijk tegen. Hoort u zo meer over van onze verslaggever Hendrik Willem Hofs na 7 uur. Accountants kantoor Ernst Jong heeft veel meer betaald aan schikkingen in de Lendiszaak dan tot nu toe bekend was. Waarschijnlijk meer dan 31 miljoen euro. Dat melden bronnen rond het dossier aan het Financiële Dagblad. Lendiszaak gaat over het ICT-bedrijf Lendis, dat in 2002 failliet ging. Rechters stelden wanbeleid vast. Ernst Jong was de controlerend accountant. Waarschijnlijk gaat het om de grootste schikking ooit met een Nederlands accountantskantoor. Er is voor miljarden aan olie- en gasvoorraden ontdekt in de Noordzee. Een mooie meevaller voor de schatkist, schrijft de Telegraaf dan ook. Het kan om voorraden gaan met een waarde die tegen de huidige gasprijs... in de miljarden zou kunnen lopen. Olie- en gasvoorraden bevinden zich in het noordelijkste puntje... van de Nederlandse Noordzee. Gaat dan nog wel een hele klus worden om daarna te boren, zo schrijft de krant. Trouw en de Volkskrant plaatsen dezelfde foto uit Egypte op de voorpagina... Je ziet twee vrouwen zitten op straat... en aan de andere kant van het prikkeldraad staan zeker dertig soldaten. De vrouwen zijn aanhangers van de afgezette president Morsi. De kop van de Volkskrant boven de foto is twee Egyptes op ramkoers. Ja, Alleen in trouw is hij behoorlijk wat groter dan in de Volkskrant. Ouders die met hun kinderen ruzien over bedtijd, moeten even goed opletten. Vroeg naar bed gaan is namelijk niet per se nodig voor een kind. Zal ik het even herhalen? Nee. Vroeg naar bed gaan is namelijk niet per se nodig voor een kind. Het is wel belangrijk dat ze elke avond op hetzelfde moment gaan slapen. Blijkt uit Brits onderzoek. Dagblad Trouw schrijft erover. Regelmaat en vooral een vaste biologische klok is belangrijker dan zoveel mogelijk slaap, concluderen de onderzoekers. En dat komt de schoolprestaties ten goede. Nou, tenslotte nog wat scheidingsnieuws uit de Volkskrant. Want tv-kok Nigella Lawson en haar man Charles Setzi die gaan scheiden. Misschien herinnert u zich nog de foto's waarop Setzi zijn vrouw... tijdens een ruzie in een restaurant meerdere keren bij de keel greep. Van Setzi was er niets aan de hand. Het was een speelse kibbelpartij. Ja, nu denkt hij er waarschijnlijk toch anders over, want hij wil nu scheiden. En Nigella Lawson moest dat in de krant lezen. Het kwam niet als een verrassing. Engelse krantenlezers konden al dagenlang zien... hoe verhuizers Nagella's wolken en haardrogers uit het de huis droegen. Maar Saatchi is van één ding zeker. Nagella is en blijft de meest fantastische vrouw ter wereld. Ja, maar niet meer zijn vrouw. En kan lekker koken. Maar ja. dat, eh, de liefde gaat niet door de maag. Eh. Nee, precies. Goed, dat staat er allemaal uh, in de, de ochtendbladen van hedenochtend. We in het half, gaan het zo dadelijk hebben... na de klok van zeven uur over de Kuip. Maar we gaan het ook hebben over de situatie in Egypte. U Timmermans daar al uh, over horen. Wij gaan praten zo dadelijk met onze correspondent uh, daar. En we gaan praten met uh, Astrid Eikelboom. Al twintig jaar daar woonachtig en getrouwd met een Egyptenaar. U heeft daar al vaker kunnen horen op deze zender. We hebben het ook nog eventjes over Griekenland. Want Griekenland krijgt van Europa geld. Nou, genoeg redenen om te blijven luisteren. Tot zo. Quickfit merken we dat mensen steeds slimmer worden. Zo gaan ze naar Quickfit.nl. Doen daar de kentekencheck en weten dan direct wat de kosten voor een onderhoudsbeurt zullen zijn. Zo heb je al een kleine beurt vanaf 69 euro. Wees ook slim. Doe de kentekencheck en ontdek hoe betaalbaar autoonderhoud in jouw geval kan zijn. Kijk snel op Quickfit.nl. Vanaf nu altijd op de hoogte met Vodafone en NRC Next. Met een gratis iPad mini, NRC Next Digitaal.